7 uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. De veiligheidsregio's en burgemeesters zijn tevreden over het verloop van Koningsdag. Er zijn meer mensen buiten geweest, maar iedereen hield zich over het algemeen goed aan de coronamaatregelen. Dat heeft burgemeester Bruls van Nijmegen, de voorzitter van de veiligheidsregio's, gezegd. Ook zei Bruls dat jongeren zich beter aan de maatregelen houden... en dat er minder boetes zijn uitgedeeld dan de weken hiervoor. Ook de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht... zeggen dat mensen zich goed houden aan de maatregelen... en de aanwijzingen van de politie. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is opnieuw gedaald. En er liggen nu 905 patiënten op de IC. Het zijn er 29 minder dan gisteren. Het officiële dodental als gevolg van het coronavirus... is met 43 gestegen naar 4518. De stijging is 23 minder dan gisteren. Het werkelijke aantal doden ligt een stuk hoger omdat lang niet iedereen op het virus wordt getest. Strafpleiters Hans en Wim Ankers stoppen eind volgend jaar. De tweelingbroers zeggen dat tegen Omroep Friesland. De Ankers werden landelijk bekend met onder meer de ondermeerde zaak rond Ferdi E., de moordenaar van Gerrit-Jan Heijn. En met de Amsterdamse zedenzaak rond Robert M. De Russische shorttrack-kampioen Viktor An zet een punt achter zijn loopbaan. De in Zuid-Korea geboren Rus is de succesvolste Olympische shorttracker aller tijden. Met zes gouden medailles. Ook won hij maar liefst 18 wereldtitels en was hij vijf keer de beste allround shorttracker van de wereld. De 34-jarige Victor An nam twee jaar geleden ook al eens afscheid. Maar kwam daarvan terug omdat hij nog aan de WK in Zuid-Korea wilde meedoen. En vanwege de coronapandemie gingen de WK niet door en An besloot alsnog te stoppen. Het weer. Vanuit het zuiden toenemende bewolking. Minima vannacht tussen 6 en 9 graden. Morgen in het noorden eerst nog zon. Verder vanuit het zuiden buien en een matige zuidwestenwind. Het wordt 14 tot 19 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 I'm so sure Get out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 ZFM. ZFM. Looking out for love In the night so still oh, I'm